Op basis van telefoontaps concluderen de onderzoekers dat hij direct betrokken was bij het transport van de boekinstallatie naar en van Oekraïne. Bij een ongeluk op de N250 in de buurt van Den Helder zijn drie mensen omgekomen. Een auto met een Duits kenteken botste op een tegenligger. In de Duitse auto zaten twee slachtoffers, in de andere auto één. Het is niet duidelijk waardoor de Duitse auto de tegenligger ramde. Op de plek van het ongeluk is het verboden om in te halen. De weg is voorlopig dicht voor onderzoek. Op een mbo-school in Breda is een meisje van 16 gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar. De dader is waarschijnlijk een jongen van 18, hij is op de vlucht. De politie heeft via Burgernet zijn signalement verspreid. Volgens de politie volgde de steekpartij waarschijnlijk op problemen in de relationele sfeer. De lessen op de school zijn gestaakt. De leerlingen mogen het terrein niet af.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 die presenteert Zandvoort Lunch Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om 12 uur. Met nu... Nou, vertel, wat heb je allemaal? Oh, je vraagt het aan mij. Goedemorgen, ja, goedemiddag luisteraars. Ja, Leuk dat middag allemaal. Luisteren luistert naar ons sportprogramma. Wat overigens het voorlaatste sportprogramma is van dit seizoen. We kijken inmiddels ook naar uh, uh, de Giro. Twee mannen hebben een voorsprong van 13,5 minuut. En uh, dat zijn, uh, nou ik kan niet zo goed lezen, maar in ieder geval twee uh, een Italiaan en een Duitser. Dus uh, dat gaat goed. Zware etappen en wie weet die paar seconden die uh, Tom achterstaat of die ingehaald kunnen worden. We gaan het er zo meteen met André Jansen uitgebreid over hebben. We hebben in de tweede uur Matthijs Mulman. Dat gaat natuurlijk over HFC Zaterdag, die morgen kampioen kunnen worden. En uh, ja, we hebben natuurlijk een, een heleboel meer informatie. We hadden de hoop dat Jaap Koper er al zou zijn, want hij heeft al een aantal interviews van die fantastische Max Verstappen dagen. Want, Ruud, dat was fantastisch, hè? Het was geweldig. Ja, ik ben er maandag geweest. Vijf, uh, vier uur uitzending gedaan van 1 tot 5. Dat was echt helemaal groot. En uh, ja, het, het, is, uh, het is gewoon een circus. Het is zo'n leuk circus. Als je dan uh, die, die Max Verstappen daar ziet rondgieren in, in die oude Red Bulls. Die tenminste, <laughs> nog, een, die tenminste nog een heleboel rally maken, zoals het hoort. Ja. En uh, ja, ander, allerlei andere leuke activiteiten. De vrouwenrace onder andere. Die uh, door, uh, hoe heet het, mens? dat mensen? Die schaatser gewonnen werd. Achterrekte, die, uh, die Carlijn geloof ik. Heet ja, ze. Ja, Carlijn. Die, won, dus, die was dus de overal winnaar van, uh, van die vrouwenrace. Nou ja, het was gewoon een feestje. En uh, leuk om te doen. Leuk team aan mensen. Uh, veel enthousiasme bij medewerkers van ZFM Zandvoort. dus gewoon leuk. We, hebben, we hebben mooie muziek voor Joop van es, hè speciaal. Ja, ja, ja. Speciaal voor Joop hebben we het eerste nummer. Hè? En voor onze gasten, onze luisteraars in de USA. We are, you are welcome to listen again. En uh, we gaan er maar eens naar luisteren, naar het lekkere nummer. Joop zet zijn pet af en begint te zwingen.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 Be it into a rock Het was speciaal voor Joop van Nes. Ja. Want die vindt het prachtig. Ja, die vindt het helemaal te gek. Of niet, Joop? Nou, heel, helemaal te gek is. Het uh, is weer overdreven, maar het is lekkere muziek. Ja, niks mis bij. Ik ken slechtere muziek, hoor. In mijn, in mijn beleving dan, toch? Ben, zijn we er nog? Ja, we zijn er nog, hoor. Nou, nou, nou, uh, vraag maar. Dacht, dacht je dat we er niet waren? Dat weet ik veel. Oké. Okay. Ik zou wel kunnen zijn. Oké, okay. nou ja, we zijn er gewoon. Maak je geen zorgen. Gelukkig. En Henny is er ook. Hennie. Oh, die is even van zijn stoel af. Ik weet niet wat hij om doen is, maar... Wat zegt u? Wat zegt hij nou? Ik zei niks. Hé hey, uh, Job, hoe is het met je? Hoe is het in de sport? Zijn er nog leuke ja. dingen? Nou ja, zeker. Want morgen gaat uh, de eredivisie tennis weer beginnen. En Tennis Club Zandvoort doet daar al jaren aan mee. Ja. Zeker, zelfs nog in de top van Nederland. Een paar jaar geleden zijn ze zelfs Nederlands kampioen geworden. En het begint de komende zaterdag weer. Er zijn helaas nog maar uh, zes vroegen over. Uh, zeg ik het goed? Zes, zeven. Wil ik vanaf zijn? Uh, je zes. We zijn de zeven zijn er over dus. Ja. En uh, helaas, helaas, helaas. En dan speel je drie keer thuis en drie keer uit. Uh, want het is maar een halve competitie, dat hebben ze gedaan, omdat dan buitenlanders, de betere buitenlanders, goeie komen echt niet hier spelen, maar de betere buitenlanders, die kunnen dan gecontracteerd worden. En die kunnen dan in twee weken hier de halve competitie spelen. En uh, die gaat dus morgen beginnen. Uh, om twaalf uur is, uh, speelt Sams voor thuis uh, tegen Alta bij, uit mijn hoofd. Want ik zit niet uh, bij mijn computer op dit moment. Ja, en, dat is uh, dit op. Dat, ja, ik zit in de zon, man. Kom op. Ja, Hé, hey, luister. Laat het verhaal nou even doen. Ja. Over tennis gesproken, hè? Die, ja. die Melissa Boyden, 14 ja. jaar. Die zit verdorie in het eerste. Die speelt uh, en die kan ingezet worden in het eerste. Zo is, zo is het eigenlijk. Ze is in ieder geval opgegeven voor het eerste dat ze zo mee kan spelen. En ik hoor van uh, Dick Suik, uh, een van de twee coaches dat als het kan, dus in, in, bijvoorbeeld met de stand... dan gaan ze toch een wedstrijd spelen... Hij zegt, dat zal ze niet winnen, maar het is wel een ontzettend mooi leermoment voor zo'n jonge meid. Ja. Hier uh, speelt hij de top van Nederland. Klaar. Ja, dan moet ze tegen de kanjes, hè? Uh, ja, inderdaad. En dan moet je met de billen bloot. Leuk, hoor. En dan kan ze alleen maar van leren. Het is alleen maar een hele goede zaak. Ik vind het perfect dat ze dat hebben gedaan. Ze speelt op dit moment in de hoofd, in de eerste klasse. Hun team staat op de bovenste plaats. Ze speelt op dit moment competitie. Overhoud uh, heeft we daar drie teams in spelen in die eerste klasse. En uh, die, die drie spelen die zitten bij de eerste vier, de eerste is Zandvoort en de derde en de vierde zijn Zandvoort. Dus uh, er bestaat de mogelijkheid dat er over twee jaar misschien wel twee clubs in Zandvoort in de Eredivisie komen. Nee dat is niet mogelijk, want dat is reglementair niet mogelijk. Maar uh, wel dat er weer een Zandvoortsteam team in de hoofd was, dat komt misschien volgend jaar op. En dat zou dan het team van uh, Melissa Boyden zijn. Ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Talent, super talent, echt waar. Heel erg leuk, Ja. ja. En uh, ja, Somford heeft uh, eigenlijk een vast team, dat speelt al jaren. Uh, alleen de Tellen Griekspoor, de, de, de leading man, de nummer 1, die is er sinds een jaar of twee bij. Die speelde, uh, dat is er nog erg jong, die speelde wat lager. En die is zijn broer komen vervangen, uh, de tweeling Griekspoor, daar uh, speelt alleen Scott toch van. Want, uh, uh, Kevin die heeft een vaste baan gekregen en die kan niet meer trainen, heeft een half jaar niet getennist ja, en dan hoef je niet meer dit, te, te proberen dit niveau, want dan word je alle kanten opgeslagen, maar uh, ik hoor van, uh, van de andere coach van uh, Hans uh, Schmid dat hij weer aan het trainen is, dus misschien volgend jaar weer, dan hebben uh, we echt een beer van een uh, herenteam uh, bij uh, Tennisclub Ampoort. Geweldig hoor hey. hartstikke mooi ja, even, even over kijken, tennis... Wacht. Uh, even, even, even even wachten, ik kom kijken, want het is hartstikke mooi om te zien. Het kost geen cent, een gratis entree. Je bent de hele middag bij je soedaar. prachtige wedstrijden. En um, ik kan alleen maar zeggen, uh, mensen, ga daar naar kijken. Met name als je sportgek bent, gek bent als ik. Ik zit er de hele dag, uh, uh, ja, geweldig om mee te mogen maken. Leuk. Ja, ik ken, die, ik ken die, die plaats een beetje, maar het is ook een goede bar, hè? Zit je daar soms? Ik zit altijd op de bank. <laughs> Ik ga niet aan het bar zitten, dat doen we niet meer. Die tijd hebben we gehad Rut. Is dat zo? Ja, dat hey. ja, is waar. Maar. Hey, maar dan moet je toch even vertellen, want je zegt natuurlijk zo van, nou ja, u moet komen kijken, want het is hartstikke leuk. Maar waar zit het? Het wordt gespeeld op tennispark de Gleen. Dat ligt aan de Kennemerweg bij de ingang van de Kennemen Golf Club. Golf and Country Club. Oh, daar. En uh, ja, daar is een parkeerterrein. Maar ik kan je adviseren, als je in Zandvoort woont en je wilt naartoe, kom op de fiets. Ja, tuurlijk. Want dat parkeerterrein is in no time vol. En daar kan je net zo goed allemaal lopen. Ja. Want je moet je auto ergens anders neerzetten. Precies. Dus, uh, kom, kom op tijd, het begint om 12 uur. Uh, het is ontzettend gezellig daar. En uh, ja, prachtige sport. Oké. Okay. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, ja, ik kan zelf niet. Ik heb uh, andere afspraken, maar ik, uh, trouwens, ik heb niks aan tennis. Ik zie die bal toch niet. <laughs> en trouwens, de tweede thuiswedstrijd is volgende week woensdag. En de vrijdag daarna is we weer thuis. Oké, okay. Jopie, bedankt. Ja, graag gedaan. Ik nog... Je nog een hele mooie uitzending verder. Ja, ik heb ja. nog een uh, tennisbericht voor je. Oh, wat leuk. Aranska rus is er niet ingeslaagd, het hoofd. Het hoofdschema van Roland Garros te bereiken. De 27-jarige Nederlandse moest in de kwalificatieronde haar meerdere erkennen in Deborah Chiesa. Italiaanse wint met uh, 7-6, 6-2. En die, ja? weet je wat dat betekent? Ja? Dat betekent dat ze mee gaat doen in de vaderlandse competitie, in Nederlandse competitie. Ja, en, dan? en dan heb je een geduchte tegenstander als je tegen haar moet spelen. Ja, ja, ja. echt waar. Ja. Nou, het wordt allemaal hartstikke mooi. Uh, we gaan ervan genieten, Joop. Hartstikke bedankt. En ik heb, ja. ik heb voor jou een speciaal plaatje. Dus blijf luisteren. Ja, daar ben ik blij om. Ja, erg. He? Ja, ik heb, ja, we ja, hebben je ja. zo geplaagd met welen. Ja, ik, ik, ik ken jou een beetje. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, krijg je voor mij een speciaal leuk lied. Tot ziens. Dag Joop. Ja, Tot Dag. Bij zo'n programma als dit heb je altijd natuurlijk gewoon mensen aan de telefoon. En uh, dat is ook heel belangrijk natuurlijk, dat we die aan de telefoon hebben. Want uh, hij zei het al, de komende half uur. Nou, ik kort hem wel een beetje in hoor. Maar we gaan het natuurlijk hebben over uh, wielrennen, dames en heren. En hier is André Jansen. Goedemiddag. Goedemiddag, met André. Hallo. Hier is Veendam. Veendam. De lange leegte. Live. André. Ja, de gieren mij door het lichaam. Nou, bij mij niet door. Het is een prachtige koers om naar te kijken en ik eh, geniet ook van de aandacht die jullie eraan besteden. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En eh, Zandvoort was van Houtsher en Wielendorp natuurlijk. Ja. Daar fietsten we doorheen en daar spraken we af en daar dronken we een kopje thee. Ben jij hier niet een keer kampioen geworden? Ja, over het circuit van Zandvoort. Ja. Ja, bijna kampioen, hè? Ik ben tweede achter poppen. Ja, nou ja, goed. Maar clubkampioen wel, en kampioen van Noord-Holland ook, geloof ik. Maar wij fietsen vaak op het circuit van Zandvoort, maar ja, dat proberen we terug te krijgen op een of andere manier. Laten we hopen dat we er uh, uiteindelijk in zullen slagen. Ik heb Jaap Koper hier uh, zitten, die uh, heeft afgelopen weekend het weekend van zijn leven gehad. Je ja. hebt geloof ik met iedereen gesproken, maar de kans zit er dik in, hè Jaap? Wat? Dat wij het circuit, dat wij de F1 terugkrijgen. Nou, dat, is nog, uh, dat is nog, valt nog te bezien. Maar ik heb ook nog een vraag aan André. Uh, als het gaat om uh, wielenrennen en amateurwielrennen, dan komt de naam Willem Koenen hier uit Zandvoort ook omhoog. Willem Koenen? Ja. Zeg ja, zegt wel iets, maar ja. ik heb niet meteen een, een beeld met een... Uh... Want meestal bij de renners die, waar ik een, uh, een link mee heb. dan komt inmiddels het een hele programma naar voren uit mijn uh, grote Cortex. Ja. Ja? <laughs> maar dat ja. Niet. Nou ja, goed. Hij heeft uh, ooit. nou oh ja. Hij heeft op amateurniveau. behoorlijk wat uh, koersjes, koersjes. koersen gewonnen. Dus. Uh, dus en, en hij is. Uh, na verluidt is hij later nog postbode geworden. en nu heeft hij een schoonmaakbedrijf. Kijk eens aan, wil een prachtige carrière ja. doen. Laten we even teruggaan naar gisteren, uh, André. In anderhalve kilometer pakt Dumoulin 28 seconden terug. Onvoorstelbaar. Ja, en hij wist zelf niet dat uh, Jeets niet kon aanpikken bij die drie. En uh, toen hij dat zag, ja, toen ging hij natuurlijk ook mee hard op kop rijden met Froome... Want als je van aan af kon komen, dan uh, had hij natuurlijk kansen op het roze. En hij denkt uh, heel nuchter: de hele wereld wordt net een gek. Maar die, uh, ik heb hem ook een beetje leren kennen. Dus het is wel een hele leuke, rustige gozer. In een paar dagen maakt hij een achterstand van 2 minuten 11 terug tot 28 seconden. Ja, nou, de, de kans zit erin uh, dat hij het gaat halen. Het was een, uh, een moment. Uh, ...dat uh, ja, ook de commentatoren... Ik, ...ik luisterde naar de Engelse commentatoren... ...die gingen uit hun dak... ...dat, uh, dat die toch uh, demarreerden... ...om een uh, kans te maken om weg te komen... ...maar eigenlijk... Uh, Kijk, als ik demareerde, dan zaten er gaten in het asfalt. Maar hij doet het dan zo op zijn manier, hè? een beetje nadenkend als een tijdrijder. En uh, dat is anders dan wanneer een sprinter zoiets doet. Maar uh, ja, laten we hopen dat hij vandaag ook weer een, uh, met zijn hele grote inhoud. Hè? Dus, dus zeg maar, hij is een achtcilinder en Jeets, Jeets is een kleine cilinder, maar wel met een turbootje. He, dus die, die, die kan die tussensprints maken. En dat, dat komt bijvoorbeeld Contador uh, ook. Die komt zo'n renner die dan heel gedegen en gestaag tegen zo'n bergop kan rijden, ineens verrassen met een versnelling. En dat is jeeds nu een paar keer gelukt. Maar als Froen, uh, of als uh, Dumoulin er nu in slaagt om. Uh, zeg maar tegen het rode punt in zijn uh, metertje te, aan te gaan rijden zoals Vroom altijd doet, want die kijkt altijd op zijn metertje hè? Uh -huh. dat is de hartslag en de omslag en weet ik het allemaal, dat staat op zijn beeldschermpje op zijn stuur nou, daar moet je dus net tegenaan gaan niet eroverheen, want dan blokkeer je uh -huh. en dat uh, is gelukt waarschijnlijk nou, in ieder geval bij Sunweb wordt er aan alle kanten voor gezorgd dat voor de renners alles optimaal is. Er wordt over nagedacht. En uh, ja, het verbaast mij nog dat uh, de kleine, vrij kleine ploeg... eigenlijk van op uit Australië zo geweldig presteert. Maar ja, uh, ze zijn natuurlijk uh, helemaal vol met geweldige wielrenners. En de meeste afkomstig van de baan, hè? Ja. Weet je wat ik, wat ik... Dit is misschien een heel slechte gedachte, hè? Maar jeet zijn broer... Ja. Die gaat geschorst worden, want die is gepakt op dat uh, asma-spul. Ja, nee, maar hij ook. Twee en, jaar ja, geweest. precies, hij twee jaar. Maar toen ik toen hem zag de, gaan, de, toen de, dacht hij... ja. Ho? En het middel dat bijvoorbeeld vroeger voor, uh, uh, ja, voor ter spraai en opspraak is gekomen... is eigenlijk niet verboden. Het is toegestaan met de bovengrens. En waar uh, Jeets voor is veroordeeld, uh, dat is dan deze Jeets. Uh, dat is twee jaar geleden, toen heeft hij een schorsing gekregen omdat hij zijn attest was vergeten op tijd in te leveren. Heeft hij een schorsing van vier maanden gekregen. Maar ja, ik ben ook wel eens door het rood gereden. En nu is er pas hier iemand door het rood gereden... en die reed een meisje dood. Moet ik dan ook achteraf, ook alsnog een gevangenisstraf hebben? Ik vind dat, dat juridische gekonkel om uh, het gebruik van uh, prestatieverhogende middelen... is niet aan ons. Nee. De enige manier waarop wij, uh, wij... Jij zit een mensenleven lang uh, en ik zit ook een mensenleven lang tussen die sport. En uh, de enige manier waarop je... Doping, dus prestatieverhogende middelen uit kunt bannen, is door een internationale afspraak, door het in het, het civiele recht onder te brengen en door het sportieve fraude te gaan noemen. En dan moet je wereldwijd mensen daarvoor kunnen veroordelen. Nou ja, probeer jij al die rechtbanken en al die landen. Ja, maar op kan één. niet je op. Dat is, dat is een utopie. Ja. Dus zo'n zo wielerbond probeert wat. En uh, er lekt wat uit, zoals hier bij Froome. Dat was helemaal de bedoeling niet geweest. En wat, uh, hij heeft inderdaad te veel gepuft. Nou, ik heb ook zo'n puff, want ik ga er geen centimeter harder van fietsen. En hij ook niet. Dus het, het, het is allemaal opgeklopt en de sensatie, uh, min om de mens koopt kranten als er op de voorpagina maar doping staat... <lacht> He, dat, dat vinden ze allemaal geweldig, terwijl ik probeer juist met het naar buiten brengen van de sport en de mensen te informeren en een plezier te doen met het prachtige van de sport. De foto's, de historie, de achtergrondverhalen, de video's die ik overal vandaan pulk. Nou, en het wordt erg gewaardeerd, gelukkig. Het laatste woord over doping komt van Ruud, want die heeft een nieuwe... Ja, nee, nee ik, ik, ik merk dat jullie die, die, die naam al noemen. Ik wist niet dat jullie dat al wisten. Nee. Die, nieuwe, die nieuwe Chinees die eraan komt. Die wielrenner. Ja, een nieuwe Chinese wielrenner. Komt eraan. Volgend jaar gaat hij de toerij. rijden. Oh, nou, hartstikke fijn. Ja, Doping heet hij. Meneer Chinezen die fietsen, hoor. Of, hey. Do Doping heet, heet hij. 80 miljoen inmiddels ingeschreven. Hij hoort het niet eens, hoor je dat? Ja, dus als daar een selectie van komt van 1.000ste promil, dan hebben we er uh, zootje bij. Hé, hey, maar André, die Chinees, weet je hoe die heet? Nee. Doping. Ja, dat ja, is ja, ja, ja, ja, grappig. <laughs> André, ik wil even terug naar gisteren, want uh, er was een kopgroep. En daar, daar reed de Nederlander, die zichzelf daar helemaal niet verwachtte, uiteindelijk achter zou worden. Ja. ja. Leuk, hè? Je weet hoe dat gaat, hè? Je, je, je, die, die etappe start en al vrij vroeg wordt er tegenwoordig gedemoleerd. En, en om te proberen in een... Uh, ...kopgroep te zitten om in ieder geval voor de kleine sponsoren ook nog een beetje in beeld te fietsen. En uh, nou ja, deze jongen die tijd rijdt, die is toevallig mee. En uh, hij zei ook zelf achteraf van... Uh, eigenlijk. Ik heb er katerijker. geen zin in. <laughs> maar ja, je bent dan weg, want dan rijdt tien keer een groepje weg. Tien keer teruggepakt en de elfde keer rijdt er een stelletje weg en dat blijft dan weg. Maar het is wel leuk dat deze man uh, in een bergetappe een achtste plaats heeft gehaald. Ja, nou, hartstikke leuk toch? Ja, Jos van ja. Emden. Het, het was wel fijn geweest als bijvoorbeeld een man als Koen Bouwman erbij had gezegd. Ja. Want er is natuurlijk een gozer die gewoon kans maakt dan. Of Sam die... Omen mee had kunnen rijden bij de eerste. Ja. Maar ja, uh, Koen Bouwman moest bij uh, George Bennett blijven. Want ja. die is ook nog in het placement een klein beetje van voren. Ja. En maar ik had uh, goed gehoopt, want het is een geweldig jong talent, Koen Bouwman, bij, uh, bij Lotto Jumbo. En uh, ik heb goede hoop dat hij ook uh, door gaat breken in de komende tijd. Ik, ik, ben, uh, ik heb ook Facebook contact met die jongen en uh, nou ja, af en toe dan uh, krijg je een, een, een klein berichtje en dan, uh, nou ja, mensen een jonge succes. Want ze kijken wel, hoor, naar WAF. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Nou, op WAF natuurlijk ook mooie berichten over Wout Poels. Want, ja... Ja, nou, die heeft natuurlijk, die fietst een fantastische koers. Nou. En uh, Wout is een, een meesterknecht. Hij mag het ook, hij verdient bijna al miljoen inmiddels bij, uh, bij uh, Weighted Sky. Uh -huh. dat, dat is zo'n jongen dan ook waard. Nee. En uh, nou ja, Sunweb die heeft een andere uh, wijze van aanpak. Maar je ziet dit supertalent, Tom Dumoulin. Wie had dat gedacht tien jaar geleden? Dat dit een man is die gewoon internationaal bij de hele grote ronde met, met de kanonnen meespeelt. En we gaan het nu zien. Ik moet vandaag, uh, ik heb goede hoop dat hij met zijn enorme, grote, zware acht motor. ...rustig vooraan blijft... ...en dat hij in finale kan rijden... ...dat hij wel een keertje door het rood gaat... ...zo diep door het rood dat het bijna roze gaat kleuren. Laten <laughs> we het hopen. Het zijn maar 28 tikken, hè? Het zijn, ja, het is bijna niks, maar ga het maar doen als er eentje zo'n kleine mug in je wiel zit. Juist, ja. Want als je je vastbijt in iemands zijn wiel, nou joh, het is verschrikkelijk moeilijk om iemand eraf te rijden hoor. maar uh, ja, laat ze maar tien keer demareren. en dat kunnen Pozzo Vivo en Froon om de beurt doen en uh, ik denk ook wel dat uh, Dumoulin heeft gesproken met Pozzo Vivo, want dan red hij in één etappe dan eigenlijk tegen hem. Ja. He, en uh, gisteren duidelijk niet meer tegen, want dat trok gewoon flink op kop door. En uh, ja, je moet natuurlijk ook in het peloton, uh, vooral de toppers, we noemden dat vroeger wel de blauwe trein. He, de, de, de mannen die onderling eigenlijk uitmaken wie het uh, klassement uh, aanvoert, uh, deze mannen elkaar begrijpen. Dat je een soort niet aanvalsverdragen krijgt, dat je elkaar steunt op, op bepaalde momenten. Dat moet je ook wel doen, dat is ook logisch. Want deze kleine opvreter, die Engelse opvreter, die is eigenlijk een vreemde eend in de bijt bij het internationale wielergezelschap. Ja. Ja. En dat, uh, ja, het is ze gegund natuurlijk. Het is geen enkel probleem. Het is ook een fantastische ploeg in Australië. <lacht> Al vroeg in het voorjaar staan ze er. Ze hebben geweldige wedstrijden gereden. En ze hebben het Australische wielrennen op het internationale niveau gebracht. Nou, dat is alleen maar fijn. We gaan kijken, om één uur begint het op Eurosport. Helaas alleen op Eurosport. Nou, nee, nee, ik heb de Engelse Eurosport natuurlijk. Ja. En uh, ik heb de Italianen rechtstreeks. ...en dat uh, kan ik aardig volgen. En, uh, ik, ik, het Nederlandse commentaar, ja, uh, hoe heet het? Carsten Kroon doet het hartstikke leuk, hoor, en Jeroen ook... ...met al zijn uh, details. Ja. En ik uh, ben heel blij dat Eurosport deze sport zo intensief uh, uh, steunt en ja. uitzendt. Uh, en laten we blij zijn ermee, want we kunnen het in ieder geval vinden. In ieder geval, de kijkcijfers zijn gestegen. Vorige jaren hadden ze bij de Tour ze drie, vierduizend kijkers. En inmiddels, ik heb de statistieken bekeken, zitten ze tegen de twintigduizend aan. Dus uh, dat zijn ongeveer alle leden van laf dan. <laughs> André, bedankt. We gaan in spanning die 28 seconden wegkijken vanmiddag. Oké, okay, fijne dag nog. Dag jongen, bedankt. Dag.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 Forever Blue, de Little River Band. Ja, in dit programma draaien we de platen niet helemaal, natuurlijk, dat weet u. Want er moet ook uh, de actueel gevolgd worden. En we hebben weer een uh, telefoon, uh, meneer aan de telefoon. En dat is Martijn. Goedemiddag, Martijn. Goedemiddag, heren. U bent van voetbal in Haarlem. Yes. Wordt er <laughs> nog gevoetbald in Haarlem? Uh, ja, er wordt uh, dit week nog op volgende voetbal. Ja. Ja, we hebben een, een, een druk laatste, laatste weekend van de officiële competitie. Wat zijn de krenten in de pap, Martijn? De, de krenten in de pap? Ik heb uh, oh, een bekende stem trouwens. Ja, dat ben ik. Jaap. Jaap. Jaap. Oh, sorry. Jaap. Jaap. Goedemiddag. Ja, kom je een beetje bij, Martijn, van de, de indrukken die je afgelopen weekend hebt gehad? Oh, geniaal was het. Ja, dat, dat dacht ik al. Maar Jaap, uh, terug, was, na, ter, super. Ja, terug naar het voetballen. Ik, ik vroeg dus, wat zijn de krenten in de pap? Morgen de, de laatste thuiswedstrijd van de Koninklijke KC de Grijsburgse Boys. Dat is de club van Heni hier. He? Dat is de, de, de club van Heni. Uh, ja, maar er, er, er is er nog eentje. En oh. eigenlijk, stiekem, vind ik die nog belangrijker. Is dat een nog grotere kring. Ja. Uh, de kampioenswedstrijd van het zaterdagelftal van AFC. O oh, ja, ja, ja. Uit uh, in de Muiden bij SVI. We hebben om 1 uh, uh, uur Matthijs Mulman uh, in de studio gaan we het nog uitgebreid over het hebben, Martijn. Ja. Hallo, jongen. Goedemiddag. Goedemiddag, vriend. Hey, jij staat aan, de, aan, de, aan het begin van een hele belangrijke maand bijna, hè? Uh, ja, absoluut. Ja. Uh, we gaan natuurlijk uh, sowieso uh, de na-competitie volgen van de, van de clubs. En zodra die afgelopen is, uh, ja, dan komen er twee grote evenementen van voetbal en Haarans af. Uh, ja, vertel nog maar een keer. Die komen op de rol. Nou ja, goed. Uh, op 6 juli, vrijdag, uh, hebben we het eerste Haarms... Uh, nee, moet ik dat goed zeggen? Het eerste jaar voetbalgala, 2018, um, bij Villa Westend in de Velsbroek gaan we 11 wort gaan uitreiken. Leuk man. Ja, dat, dat wordt uh, iets, uh, iets unieks, dat is uh, hier in de regio uh, nog niet eerder, uh, heeft dat heeft op plaats um, uh, Ja, we zijn druk bezig met de voorbereidingen. Ja. Gaat het lukken allemaal? Ja, tuurlijk gaat het lukken, je kent ons nog. Kijk, Matthijs Mulman die komt nu binnen al, moet je nagaan, hij zou om 1 uur pas komen. En die brengt me toch een, een bak met lekkere avond mee, jongen. <laughs> het, het, het lijkt wel zondagmiddag, eh, Martijn. Dus, uh... We gaan er gelijk aan, aan knoeien. Maar uh, even over het weekend. Want uh, de, uh, Weet jij iets over de eerste tegenstander van uh, jong HFC? Uh, ja, ik heb begrepen dat dat uh, Odin gaat worden. Ja? Maar is dat al zeker? Want er waren er twee die... Uh, hè? Uh, Wie is die nee, andere nee, club dan? Nee, maar volgens mij staat, er nog, staat daar ook nog gewoon een, een competitieronde op het programma. WVVV Huppeldepub zit er nog bij. DVVVA? Ja. Uh, DVVVA of BVVV? Nee, B, -V -V w, w, hè? Matthijs? Hoe heet je? wvh Oh, WVHW. Willemino vooruit. Ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, dan trekt hij sowieso gewoon een sterke tegenstander. Ja. Uh, wvh is uh, een van de grootste clubs. Uit Amsterdam schiet niet. Volgens mij heb ik iets van een, een Zaterdag 30 of zo rondlopen. Uh, dat gaat echt helemaal nergens over. Uh, maar het is wel een, echt een schitterende klassieke club. Ja. Ja, ja Odin is uh, ook sterk, hè? Zo, ik heb zelf een aantal jaar uh, tegen Odin uh, mogen voetballen, tegen Odin 2. Ja. Uh, ja, de, de, die club, hè, de, de, het is niet de allergrootste club. Want in Heemskerk uh, heb je ook nog uh, Aadel 20 bijvoorbeeld zitten. Mm -hmm. Maar die gasten presteren het gewoon om, uh, om derde divisie niveau te voetballen. Met eigenlijk alleen maar jongens uh, in een straal van zeg maar 30 kilometer rond de club. Ja. ja, dat is wel echt, vind ik iets unieks uh, En daarnaast is het gewoon een club met eigen identiteit. Dus wat dat betreft, uh, goed, we kennen allemaal de kracht van de jonge HFC. Ja. Uh, laten we vooral naar, naar onszelf kijken en niet naar de tegenstander, toch? <laughs> een hele ja. Hey, Martijn, maandag of uh, zondag hebben we weer van uh, 1 tot 5, hè? Dan komt Jaap Koperen, die komt uh, uh, zijn bandjes van afgelopen weekend nog draaien. Want uh, die heeft geloof ik iedereen geïnterviewd daar. Dus nou, ik heb, er een, uh, ik heb er nog drie uh, weten te interviewen. Uh, Eén uit de Ladies GT Cup die ook in de muziek thuis is. De tweede heeft ook echt iets met sport. En dat is uh, de Olympisch schaatskampioen op de 3000 meter. Dus die heb ik ja, ook uh, nog uh, gesproken. En als laatste Tom Coronel. Oh, ja. Dat is wel leuk. Ja, ja zeker. Maar hij, hij, is Brit, hij is Brit vergeten, hè? Wat zeg je? In? Hij is Brit vergeten. Ja. Die, ja, reed, die, die had die glas reed, in de oog. Die reed vier anderen van de baan af. Maar dat, dat is ook Moest ook bestaat. bij uh, wedstrijdleider Jeroen <laughs> Frieman op uh, bezoek komen. Om uh, wat hij teksten uitlegde uh, te geven. Dus. Maar het was geweldig, hè? Dat evenement. Wauw, wauw, wauw. Wow. Ja, helemaal om het. Uh, ik ben wel vaker zeg maar, op zo'n uh, zo zo dag geweest. Maar om het nu van. Uh, toch een andere kant uh, mee te maken. Ja. Uh, het was heel fijn. Het is echt heel fijn. En ik moet ook zeggen, uh, het was natuurlijk voor mij ook... en sowieso voor haar. Want ik bedoel, we zijn net pas met het programma op, op begonnen. Dit mm is -hmm. uh, Weer is helemaal nieuws met andere technieken op locatie. Maar echt met, met het tintje wat we, wat we zondag rond hadden lopen. Chapeau. Absoluut. <laughs> Chapeau voor jou ook, hoor. We gaan zondag weer luisteren van 1 tot 5. Yes. Heb jij verder nog voetbalnieuws? Nou, nee, ik zou alleen maar zeggen, ZFM Sport Live en in footballerhalen.nl. Ja, en uh, ik zeg alleen nog maar morgenochtend half negen, de onder 13-3, want we hebben het alleen maar over die eerste elftallen, maar de onder 13-3 tegen Hoofddorp. Ja, ja, spannend, om het kampioenschap Over Over de onder 13-3 van Schot, of niet? Van, van, H, van HFC. Oh, goed zo even. <laughs> mijn team, mijn team. Ik weet het, ik weet het. Zou leuk zijn, hè? Hey, en even een andere vraag, hè? Ja. Uh, is dit in je laatste uitzending, of niet? Nee, volgende week. Oké. Okay. Ja. Ja, volgende, volgende week. Dan ja, en dan heb, ik, dan heb ik waarschijnlijk ook nog iets... als volgende week. Want uh, Martijn, er speelt zich ook namelijk... nog een zaalvoetbaltoernooi af... in Zandvoort. En dan hoor ik je denken... van, ja, wie spelen daar nou mee? Ik kan je vertellen, er is een zaalvoetbalteam... waar het scorende vermogen... van SV Zandvoort... bij elkaar speelt in één team... En die winnen alles. En die winnen alles. Totdat de finale komt, want dan wordt het hele Nederlandse zaalvoetbal. Daar word je stil van, hè? Martijn, of niet? Ja, ik werd ook gestoord. <laughs> <laughs> maar ik, ik, ik ga het nog een keer herhalen. Er speelt dus een team mee in, in de zaalvoetbaltoernooi van Zandvoort. Ja. En de, ja, de belangrijkste spelers die het meest productief zijn geweest voor SV Zandvoort, die spelen dus bij elkaar in dat ene team. Ja, het is het team inderdaad. Uh, vorig, maar vorig jaar hebben ze de finale verloren. Ja, van het Nederlands team. En wat het mooie is, ja. uh, de jaren daarvoor, voordat zeg maar, dit team van Zandvoort mee ging doen, ja. had je dan een een team wat, uh, wat het altijd goed deed. Onder ja. andere Tom Jacob en Joost Koelman. Ja. Uh, dus die gasten van Zandvoort die hebben het stokje uh, meer en meer een beetje overgenomen. Maar het is wel een uur niet toen al. Het is wel enorm sterk. Ja. Dus, ja uh, en ik uh, kan je verklappen, uh, ik ga woensdag, de komende woensdag ga ik daaraan toe. Ja? Om even te kijken en te polsen met die jongens uh, hoe ze het ervan afbrengen. Dus ik, uh, ik ben nieuwsgierig of ik uh, de week daarna nog ook weer met materiaal naar de studio terug kan komen. Ja, helemaal goed. Ja. Dag Martijn, dankjewel. Heren, fijn weekend van uitzending en tot, uh, tot zondag. Tot, tot zondag. Daag. Ja, niet de originele versie van dit prachtige liedje Something in the Air. Maar een uh, toch wel een redelijk mooie remake. Maar ik uh, prefereer prefer toch echt het origineel. Um, we gaan verder met... Uh, ja, we zouden even gaan terugblikken op uh, het circuit. Ruud, Ruud, waarom kom je niet hier zitten? Waarom? Nou, je doet hartstikke goed. Kan niet. Oh, jammer. Maar wie moet dan die schuifjes bedienen? Ja, hè? dat is waar. Okay. Ja, uh... hey, over onze Amerikaanse luisteraars... Uh, yes, we hear you. Sounds like you had a good night's sleep. <laughs> ja, heb te wel gezopen gisteren dames en heren. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Nee, we gaan het niet over het drankgebruik hebben over, eh, van een van onze medepresentatoren. Absoluut dus, uh... schandalig nou, wat je daar doet. Dus dat kan helemaal niet. Nee. Nou, ik ga maar naar huis, luister, luister, luister, luister, luister. Nieuws, nieuws, nieuws, nieuws. nieuws. nieuws. In Monaco. Ja. Daar zijn de eerste, dus de tweede training uh, gereden. Mm. En raad eens wat? Ik weet het niet. Uh, jij hebt het bericht. Eén en twee. De Red Bulls hebben we daar En wie is er dan één en wie Ricciardo, is er dan twee? Ricciardo is één ja. en Max is twee. Maar dat kan morgen ook ja. maar zo andersom zijn hoor. Nou, dat, dat, <laughs> het is eigenlijk een thuiswedstrijd voor beide. Hè? Ja, ze wonen, sterker nog, ze wonen in hetzelfde appartementencomplex. De één woont uh, geloof ik op de benedenverdieping. Dat is de Australische variant. En de Nederlandse variant die woont iets... Uh, Iets hoger. <laughs> dus, hij eindigt ook altijd hoger. Dus dat is... Er ja, dat is uh, nou, ja, daar zijn de meningen niet... Uh, voor uh. voor de, de eerste races zijn de meningen daar nog een beetje over verdeeld. Dus, ja. uh, Sebastian Vettel vindt het prachtig dat de grid girls terug zijn. Uh, dat was ook afgelopen zondag het geval bij, uh, ja, nou, dat heerlijk. bij het startveld. Dus. Ja. En ik, ja, weet je, het hoort, het hoort bij de sport. Weet je wat Max zei vanmorgen? Nou... Ik ben positief verrast over de snelheid van Red Bull. We hmm. hebben nog niet op de limiet gereden en toch zijn we snel. Hmm. Ja, en beloof wat? Ja, dat gaat zeker wat beloven. Ja, eh, ik heb er weinig aan toe te voegen of wat, wat jij daar nu al gezegd hebt. Maar het werd al van tevoren wel verwacht, hoor. Overigens. Maar we hebben wel nog wat te vertellen over afgelopen weekend. Hè? Jazeker, Dat hebben we wel. Vertel. Nou, um, allereerst even de noot van mijzelf. Want het is uh, toch, merk je dat het uh, evenement zo groot begint te worden. Dat je in vergelijking met, uh, nou, laten we zeggen, zo'n 7, 8 jaar geleden... dat je het nog een beetje gewoon kon doen. Hè? Een beetje binnen kon stappen bij een topevenement. Maar dat gaat niet meer. Je moet tegenwoordig nu gewoon de boel voorbereiden. Want anders loop je gewoon met je ziel onder je arm als verslaggever rond. En is het... Vreselijk frustrerend om het uh, voor elkaar te krijgen om een interview uh, af te troggelen. En uh, laat staan uh, bij uh, mensen in, uh, in de tent uh, van de sponsor om wie het gaat. Dus de, de supermarktketen uh, in, uh, in dat geval. Ja, toch moeten we dat volgend jaar... Uh... Beter doen. Dat is wel de bedoeling. En ja. uh, we weten hier binnen CFM, uh, van uh, we hebben het nu binnen, een, uh, binnen no time hebben we het, uh, geregeld. De, de voorbereiding was gewoon veel te kort. Ja. Dat Tijd maakt scheve uh. gezichten, uh, ook uh, binnen, binnen de ploeg. En ik kan me er wel iets bij voorstellen, want uh, ja, uh, dan komt er wel bij, uh, bij één persoon wel een beetje heel veel op het bordje te liggen. Maar dat is nou eenmaal uh, even de consequentie... Uh, als je op een gegeven moment ja, elkaar specialisme opzoekt. De een weet net even wat meer van de actuele wedstrijden die je op de baan vindt... Oh. Hè, en uh, de ander is wat meer uh, thuis. in. Uh, maar als dat niet lukt, ja, dan krijg je spanningen. En dat uh, was nou niet uh, helemaal de bedoeling. Ik wil even met jou over iets anders hebben. Hmm? Ik lees maandag in het, het Haarlems Dagblad... Ja? 110.000 mensen. Ja. Zondag werd er gesproken over 200.000 mensen. Dat kan niet. Kan Waarom kan dat ja, niet? Dat kan niet. Uh, dat is godsom mogelijk. Dan, uh, dan, dan, dan, dan moet er volgens mij uh, dan, moet er, uh, dan moet er, uh, een soort kuip zijn wat betreft uh, maar het Maar ik zal je gelijk antwoorden. Ja? Want in, in, diezelfde, in datzelfde Haarlems dagblad stond een foto van een van de duinen. Ja? Ik ben gaan tellen. Ja? Ik denk, ik wil het nou ook wel weten. Gewoon oh. wel met uh, zoveel op die rij en zoveel op die rij, weet ja? je wel? Weet je hoeveel mensen daar stonden? Nou, ik weet het niet. 40.000 mensen op één heuvel. Nou, nou ik, maar ja, ik, ik, ik sluit weinig uit. Maar, maar ik vind het astronomische aantallen. Ja, maar die, het die, was astronomisch, man. Ja, Kom ja, op nou. Nee. Ja, ja, ja, ja. ja, maar is het, is het niet zo... Die mensen die op die duinen zitten, hè? Ja. Um, betalen die ook toegang? Of zijn dat maar... vraag ik mij af. Nee, maar goed, nee, dan, nee, nee. Nou ja, kijk, nee, nee. Lang, dan, lang niet allemaal. Nee, nee. Nou, dan, dan kan ik het me wel voorstellen. Kijk, dan kunnen er misschien wel 200.000 mensen gezeten hebben. Ja. Ja. Alleen de officiële cijfers geven dat dan niet... Aan, omdat er dus eh, zoveel, zeg maar, 110.000 kaartjes verkocht zijn. Ja, sowieso, dat... sowieso zeggen ze niet precies hoeveel kaartjes ze verkochten. Nee, nou, dat, dat zullen ze zeker niet eh, 1, 2, 3 eh, noemen. Maar goed, eh, op zich eh, het evenement. En dan praat je over de, de zondag en de maandag. Want eh, ja, zaterdag eh, was er, eh, waren alleen maar de inleidende beschietingen. Dat was ook voor, voor ons als eh, verslaggeving eh, het beste moment om eh, overal binnen te komen. Want daar hadden ze wel tijd om die dag. Uh, maar goed, uh, het neemt niet weg uh, wat er uh, gebeurd is op de zondag en maandag. is natuurlijk niet alleen de Formule 1 demo en de demo van uh, de Le Mans wagens. Want die, uh, die hebben ook nog rondgereden. Uh, en het, uh, na het zich laat aanzien zal Lammers waarschijnlijk zijn laatste Le Mans gaan uh, doen dit jaar. Uh, het is, uh, nou ja, hij houdt zelf nog wel een klein slag om daar, de arm, Maar de nieuwe lichting zit er wel aan te komen. Dus... Uh, Lammers houdt er re rekening mee dat dit zijn laatste uh, 24 uur uh, zal Dan noem, noem je dus de naam Lammers. Uh -huh. Natuurlijk onvoorstelbaar wat deze man gepresteerd heeft. Ja, zeker. Oh. En ook uh, zijn rol uh, tijdens die Jumbo dagen. Want, je, want ik ben wel een beetje stiekem even die, uh, dat, dat, uh, uh, die plek binnengekomen en geloodst. Kom ik zo op. Maar uh, als je ziet uh, dat hij samen met Guido van der Garde en met Nick de Vries, hè, dat is die andere man van dat racingteam Nederland. Ja, uh, dat, dat, ze, ze vervullen de rol als een soort uh, gastheer ook. Hè, voor, de, voor, de, voor de sponsor. En dat, dat hebben ze naar mijn idee ook goed gedaan. En dan kom je ook meteen bij een volgend onderdeel. Waar ik uh, eigenlijk uh, zo'n halve paparazzi uh, uh, mee bezig ben geweest. En ook dat heeft een klein beetje scheve gezichten getrokken. getrokken. Maar goed, uh, ik heb het wel gedaan. Um, de, een van die onderdelen was de Ladies GT Cup. En nu weet ik uh, dat je gaat vragen, Henny uh, dat je zegt van waar is dat interview met Carlijn Achterheekte gebleven? Ja, dat is nog thuis. Dus dat gaan we zondag uitzenden. Uh, dat zeg ik nu maar uh, bij deze. Dus, uh, die toezegging komt. Maar ik voel um, me wel een beetje gediscrimineerd hoor nu. Ja, dat, ja, ja uh, maar, uh, uh, uh, maar even terug naar dat uh, verhaal. Die, uh, die Ladies GT Cup, uh, dat, was een heel, uh, ja, uh, dat was een van de onderdelen. Maar om al die meiden en dames, eigenlijk moet ik zeggen, dames, bij elkaar te brengen op één dag. Want ze wilden dus uh, de hele ploeg in één dag een race, uh, race licentie laten halen. Moesten de agendas getrokken worden. En je wil niet weten wat voor organisatie daar uh, uh, aan te pas is gekomen om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is ge gelukt. Dan uh, komt er een uh, ja, manier om die mensen hun uh, race licentie uh, te laten halen. Dus dat uh, gebeurde eerst op assen. En waarom hebben ze assen gekozen? Juist omdat daar, daar de uitloopstroken... Het is een motorcircuit, dus, dus de kans dat je brokken maakt eh, hè, is, is kleiner. Ja, je, je schuift er wel vanaf, maar het is een brede uitloopstrook. Dus, dus dat was in ieder geval... En het is volgens kennis een iets wat makkelijkere baan dan zand wordt. Een van de mensen binnen die ploeg die zei, van de instructeurs... Dan, die zei, het is meteen een intimiderende maansantwoord. Nou, dat, dat klopt ook wel, want er waren, bij de eerste wedstrijd... waren er behoorlijk hevige schermutselingen. Je noemde het Brit Dekker al en ja, die had er vier meegenomen in, in een wedstrijd. Maar ook Olse Gulse liet zich niet onbetuigd in het hele, hele veld. En bij uh, Britt Dekker was het na afloop, uh, die moest nog uh, naar de medische post om uh, nog te kijken van, is er nog geen glaswerk ergens achtergebleven? Nou, dat bleek allemaal mee te vallen. Uh, het, is, uh, het is wel zo dat ze nog een standje heeft uh, gekregen van, uh, en dan is het niet het standje Ruud, uh, wat jij misschien in je hoofd hebt zitten, maar uh, uh, gewoon een, een uitbrander en een uitscheiter van, dat willen we niet meer zien in dit, uh, in dit opzicht. En vervolgens uh, die wedstrijden, ja, uh, dat was bij Loting. De eerste wedstrijd werd door een jumbo medewerkster gewonnen. Annemarie Smink. En uh, in die wedstrijd werd dus de Olympisch schaatskampioen. En Carlijn Achterheek, werd dus derde. Uh, nu ken ik die twee instructeurs. De een veel beter als de ander. Uh, Jacco Valentijn is uh, een instructeur in het noorden van het land. Heeft zelf ook gereest. En hij heeft sterker nog... Een blauwe maandag zelfs nog met een alfa met uh, CFM stickers uh, rondgereden. Dus uh, zelfs dat is nog, uh, nog een uh, verhaal. En uh, de andere was Charles Walsman junior. Die hebben, die, uh, die hebben uh, nou ja, acht reekten uh, klaargestoomd. Die werd dus derde. Kwam van achteruit het veld naar voren. En toen moest er de volgende dag opnieuw gereden worden. En ja, ook het principe van een omgekeerde startvolgorde werd daar gehanteerd. Net zoals bijvoorbeeld bij de Wereld gebeurde dat daar dus ook. En opnieuw moest zij van achteren naar voren komen. Maar ik stond bij de opstelruimte van die wagens. En op een gegeven moment loopt daar ook weer iemand rond. Ja, wacht even, er komt ook nog een totaalklassement. Er is ook trouwens in al die persberichten niet één woord daarover gesproken... En vervolgens uh, zitten, zitten wij zo met z'n drieën aan te kijken. En we kijken ook in de richting van Carlijn Achterheek. Nou, dan weet je dus wat je te doen staat. Nou, dat werd ook beaamd uh, uh, met helm op en de baan op. En vanaf ergens plek 14, plek 15 begon er dus een, uh, een waanzinnige opmars naar voren. En op een gegeven moment keek ik ook uh, een paar ronden voor het einde naar links. En wie stond daar aan het hek mee te kijken? Jacques de schaatscoach, die was dus de gast bij, uh, bij, dit, uh, bij het team. En ik denk, hoe zou die man zich voelen? Dus ja, uh, na afloop was het uh, wederom vierde. En die mensen die dus bij de eerste wedstrijd voor haar eindigden... die, ruim, uh, die eindigden nu ruim achter zich. Ja, en het was voor mij een optelsom Zo klaar als een klontje. Achterreekten, moesten het totaal klassement gewonnen hebben. En dat bleek dus ook het geval. Dus die kwam met een joegel van de beker thuis... En ja, dat was natuurlijk uh, hartstikke mooi om, uh, om daar uh, heel dichtbij uh, mee te maken. En het leuke was, na afloop kom ik Jacques Ori op weg naar, uh, naar de mobiele studio uh, tegen uh, bij de Westtunnel. En ik vraag aan hem, van, wat vind je van dat evenement? Ja, hij zegt, nou, het is wel on-Nederlands. En dan ook nog de vraag uh, stellen aan... Van ja, hoe uh, wat, wat vind je van de prestatie van jouw pupil op, het, uh, op de baan? En ja, daar was hij ook wel heel duidelijk over. En hij zegt: ja, kijk, ik maak er dus mee als gaatster. Uh, als als en dan zegt ze ook van ik ga wel voor het allerhoogste. En dat is dan ook daar weer uit uh, voortgekomen. Uh, voort en dat verklaart dus eigenlijk ook de winst. Jij bent, uh, jij bent nog langer van stof dan André Jansen. Ja, maar ja. ik moet het, wel het verhaal even netjes <laughs> vertellen, Hennie. Dus, uh, het is vijf uur, dus ik denk, ja, ik kijk Ruud maar weer aan. Want is ja, ik, ga weer, jullie, uh... ik ga jullie onderbreken. Maar ja, het ja, lijkt me zeker Dat idee. Het nog wel Ruud, hoop ik. Zet je radio op pole position. Nee, hier, ZFM, Race Radio, ZFM. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Op de geweest. Zo, nou, weet je dat ook eventjes. En uh, we gaan ze uh, langzamerhand eruit, dames en heren, want het, uh, het verhaaltje is bijna klaar. En uh, we gaan uh, naar het internationaal van 1 uur. Luut, ja? heb jij enig idee waarom de camera's niet werken? Zitten mensen te kijken die zien niks? Nee, nou, dat weet ik ook allemaal niet. Dat ga ik je straks vertellen. Voorzitter, oh, nu ben ik niet meer. Shining in them bloodshot eyes. You live a life like you bleach in rummy. Then I'll get you 20. You're only in it for the money, baby. You're only in it for the money, honey.